Goedemorgen. Ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De Fransen mogen vandaag naar de stembus voor de tweede en beslissende ronde in de parlementsverkiezingen. Het zijn spannende verkiezingen, want de rechtsradicale partij van Marine Le Pen gaat in de peilingen aan kop. Haar partij wil een strenger asielbeleid en een groot deel van de achterban is tegen abortus. Vooral jongeren zien een overwinning van die partij niet zitten. Le moins possible de RN, je pense que c'est c'est le mieux. Qu'on vote contre en fait, pas ja, hoe minder Rassamblant Nationaal, zoals de partij van La Pen heet... hoe beter, zeggen ze. Vanavond na 9 uur worden de exit polls bekend. Bij een Israëlische luchtaanval op een school van de VN... in het midden van de Gaza-strook zijn 16 doden gevallen. Er zouden 75 gewonden zijn. Volgens een Palestijns persbureau zijn er onder de slachtoffers vooral vrouwen en kinderen. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht tegen militanten die het complex zouden gebruiken als schuilplaats. Het was gisteravond in Berlijn tot het laatste moment spannend. Oranje en Turkije maakten vooral in de tweede helft van de wedstrijd jacht op elkaar. Maar Nederland was uiteindelijk met 2-1 toch een maatje te groot. De ontlading bij de aanwezige fans in het stadion was dan ook groot. Het was een mooie wedstrijd. Winst en op na dag moeten. Ik ben mijn stem helemaal kwijt, dus het was een behoorlijke ontlading. Uh, uiteindelijk uh, lastige pot, maar toch de overwinning. Dat is het belangrijkste. Dus ja! Gefeliciteerd! Dank wat vond je van de wedstrijd? Ja, op het begin was het een beetje matig, maar daarna geweldig. In de fanzone buiten het stadion sloeg de sfeer na de wedstrijd om. Er braken gevechten uit tussen Nederlandse en Turkse fans. Over gewonden is niets bekend. Ook hier in Nederland waren er her en der wat relletjes. In Den Haag moest de ME in actie komen. En ook in Rotterdam werd er zwaar vuurwerk afgestoken. Nederland speelt woensdag de halve finale tegen Engeland. Het weer, het is droog en soms breekt de zon even door. Vanmiddag kans op buien, vooral in het midden van het land. Het wordt zo'n 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg te melden. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Ja.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 Zin in Zandvoort yes. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz. There's a town called Havana in Kansas. And a town called Mexico Maine. You can get to Copenhagen, Nebraska. The Union Pacific train There's a London down in Texas And Georgia has a town called Rome But I go to Paris, Kentucky Whenever I go back home There's a place called Paris But it's not in Paris It's a little old town In the green Kentucky hill There's a gap in Paris She's not in Paris She's a resident of them green Kentucky hills My sweet Kentucky baby Is one of those mademoiselles She's gonna be my American beauty When they ring a a a-ding-a-dong Morgen luisteraars, leuk dat jullie weer ingeschakeld hebben bij ZFM Jazz live vanuit Zandvoort. Ik hoop dat jullie het vuurwerk, het spektakel en het mirakel van Berlijn goed hebben doorstaan. Dat moet ook wel, want we gaan op reis vanochtend van City to City. Uh, maar wees gerust, je hoeft er je bed, bank of uh, huis niet voor uit. Dus blijf gewoon aan je toestel gekluisterd. We begonnen met die vergeten uh, crooner. Uh, acteur Dick Hames. Die had in zijn privéleven een schatje in elk stadje... maar bejubelt hier zijn enige echte ware liefde. In Parijs, Kansas, USA, wel te verstaan. Daar vingen wij onze citytrip mee aan... En mijn naam is uh, Edward Rauhorst, Mr. Brightside. Gaan we snel verder. We gaan naar het Midden-Oosten. The Baghdad Blues, door Horace Silver. Een warm welcome to our fans across the globe. In particular, the listeners on the democratic and sovereign island of Taiwan. Thanks for tuning in. Horace Silver hoorde je daar. Um, een van de grote van de jazz, de pianist, die vele swingende nummers schreef in het bebop en uh, soul jazz uh, genre hierin. Een uh, iets wat exotisch nummer, Dead Blues, uit 1959, te vinden op uh, een van zijn topalbums, Blowing the Blues. Blijven we even bij icona uit de jazz: Johnny Hodges. Cheers! We hoorden dus eerst Johnny Hodges, de alt saxofonist en een van de drijvende krachten in het orkest van Duke Ellington. Hodges nam tegen het eind van zijn leven, eind jaren 60... nog een album op als bandleider met medewerking van... arrangeur en orkestleider Oliver Nelson, Three Shades of Blue getiteld. En op dat album nam hij ons mee terug naar die gloriedagen... De swingende jazz uit Harlem van de jaren 30 van de vorige eeuw. via moderne uitvoering van de klassieke Ellington's klassieke Echoes of Harlem geheten. Ja, we zitten nog steeds in een city trip, dus blijf luisteren. Um, dat werd gevolgd door Joe Castro, pianist Joe Castro. Die was bevriend met mensen als Dave Brubeck, Louis Armstrong, Anita O'Day. en die had het geluk dat hij in het huwelijksbootje stapte met een zeer rijke dame... die een gedeelte van haar fortuin investeerde in een muziekstudio... in haar landhuis in Beverly Hills, als ook in een uh, platenlabel. En haar support stelde die Joe Castro in staat om in de jaren 50, 60... in eigen beheer allerlei uh, opnames te maken met jazzstoppers... in zowel hele kleine als grote bezettingen. En die werden in, uh, in 2015 via een zesdelige CD gepubliceerd... Lush Live, A Musical Journey, een uh, geweldig... Uh, historische documenten uh, geheten, dat is Lush Life. En het nummer dat je net uh, hoorde, nam Castro ons samen met de tentet van saxofonist Teddy Edwards mee naar Nairobi, Kenia, via Teddy Edwards' song Nairobi Chant. Blijven even hangen in Afrika, via de Nederlandse saxofonist en bandleider Edward, Eddie Kapel uit het exotische zuiden, Eindhoven. We wanen ons even in Addis Ababa. Ethiopia, calling others. Zwoele Addis Ababa verplaatsten we ons naar het zuiden van Brazilië, naar Porto Alegre. Een dynamische havenstad en trouwens ook een van de speelsteden van het WK Voetbal in Brazilië in 2014. De Amerikaanse pianiste Kenny Barron heeft er zo te horen ook wel eens vakantie gevierd. Hij schreef er tenminste een superswingend nummer over over deze stad, Porto, Porto Alegre. Met een glansrol voor de geweldige drummer Jonathan Blake en op de bas trouwens Dave. Holland. Geweldige nummer. En gaan we even naar de Denemarken. Impressions of Copenhagen. Door de pianist Joseph Bonner. Joe Bonner. Joe Bonner. Een soort kruising tussen mccoy Tyner en uh, Bud Powell heeft nooit grote faam weten te verven, ondanks een aantal heel uh, verdienstelijke albums. Zij vertoefde de jaren 70, 80 regelmatig in Europa, in het bijzonder in uh, Denemarken en componeerde daar zijn Impressions of Copenhagen van het uh, gelijknamige uh, album, wat je dus net ho hoorde. De Olympische Spelen barsten binnenkort los. Dus Parijs zal volop in de belangstelling staan. Het pittoreske Parijs heeft ook altijd tot de verbeelding... van vele jazzmuzikanten en componisten gesproken... die hun hart verbanden aan de stad... dan wel aan een uh, Franse femme fatale of uh, geliefde. Cole Porter's I Love Paris... wordt hier naar de moderne tijd getransporteerd... door het uh, Zurich Jazz Orchestra. En... Uh, de vocale van de Zwitserse zangeres is Isa Wies. I love Paris. Do -do -do -do -do. Jazz. Yeah. van de Latin Jazz en Cubop orkestleider Machito leidde ons met zijn fantastische orkest naar het Cuba van voor de communistische revolutie in Havana geheten Blijven we even in de Latijns-Amerikaanse sferen. Mavelda Minosi, de Italiaanse zangeres, maakte Brazilië haar nieuwe home. Uh, ze laat zich graag inspireren door de Bossa Nova, als ook uh, Italiaanse uh, filmmuziek. Arrivederci, Roma, het thema nummer van een uh, Italiaans-Amerikaanse romantische komedie uit de uh, 19. 58, geloof ik. Uh, Seven Hills of zoiets uh, geheten. Geen geweldige film. Maar het nummertje is leuk. Arrivederci, Roma. Mafalda Minosi, Tien video's Turista kikkere. Tien beuweringen, de fogie, de scavi. Boy, tot en met de trappen te troffen. Puntana, de trevi. Ke tutta beneden. Vecchia fontana per cui se ci butti un sordino, costringer destino a far te tornar. E mentre il sordo bacia il fontanone, la tua canzone in fondo è questa qua. Arriva. No de kastelen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 Rome en Brazilië. Naar Kingston, Jamaica. Dat is niet zo'n grote sprong. Zeker niet in een jazzprogramma. Jazz is uh, grenzeloos. Um, en ook geldt dat voor de Jamaicaanse pianist Monty Alexander, zijn hele leven uh, uh, liefhebber van de mainstream jazz en actief in die mainstream jazz, maar ook een groot fan van de reggae uh, en van Bob Marley. In het bijzonder, uh, je gaat luisteren naar Monty Alexanders interpretatie van Bob Marleys uh, 'Trench Town', een ode aan de arme wijk in uh, Kingston waar Bob Marley op groeide. Monty Alexander, Trench Town. <tied> Thank you. Sanders' uh, reggae nummertje Trenchtown, oorspronkelijk dus van Bob Marley. We zitten tegen het einde van het eerste uur van onze stedentrip. Maar ga niet weg. Tweede uur gaan we natuurlijk verder met uh, geweldige muziek. We gaan eruit met een man uh, die ja, groot werd in Nederland. Oorspronkelijk uh, uh, Egyptische roots had. Uh, hij schreef een nummertje dat... Uh, ja zich zou kunnen afspelen in willekeurig welke stad. In de Tiende Straat. Ik ken geen Tiende Straat in Amsterdam. Misschien 10th uh, Avenue, ik uh, weet het niet. Uh, maar laten we niet uh, verder praten. We gaan snel door na twee uur naar het nieuws. Loop door! In de straat, een man naast me in de tiende straat Iedereen liep door, ze hadden niets gezien Ze hadden niets gehoord, een moord is een moord Loop door, loop door Misschien was hij een pooier, misschien was hij slecht Misschien was hij een huisvader, misschien was hij oprecht Maar hier in deze jungle is het een hachelijke zaak Je moet je ogen sluiten, gebeurt veel te vaak Loop door, loop door hangt een vreemde stilte, misschien is hij niet dood. De politie zal wel komen, het licht staat op rood. De straat is bijna leeg, de man ligt daar alleen. Iemand moet iets doen, iemand moet erheen. Loop door, loop door. Het licht staat weer op groen, we raken in paniek. We moeten de man helpen, de keuze maakt ons ziek. Maar niemand durft getuigen in een doodgewone zaak. Bang voor de gevolgen, het gebeurt dit, te vaak loop door. We van de tiende straat We kunnen niet meer terug, het is nu te laat We willen het niet weten, ons gaat het niet aan We willen het vergeten, we hebben het niet gedaan Loop door, loop door, loop door, loop door Ik heb een man laten creperen in de tiende straat Loop door, door, loop door, loop door, loop door, loop door, loop door, loop door. Loop do, loop do, loop to door,